7 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. In Den Haag heeft vannacht brand gewoed bij twee zendmasten. Beide branden zijn geblust. De eerste brand werd rond half twee gemeld. Een half uur later kwam de melding van de tweede brand. Daagse politie onderzoekt of de branden zijn aangesloken.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 Burgemeester Halsema van Amsterdam hoopt dat politieagenten dit jaar weer vaker kunnen worden ingezet voor andere dingen dan de handhaving van de coronamaatregelen. Dat zei ze in het tv-programma Op1. Ook hoopt ze snel weer meer bewegingsvrijheid voor Amsterdammers te kunnen creëren. Halsema ziet mogelijkheden om bijvoorbeeld Artis of het Rijksmuseum in bepaalde tijdslots voor kinderen en ouderen te openen. President Trump denkt dat in zijn land nog voor het eind van het jaar een vaccin tegen het coronavirus wordt geproduceerd. Dat zei hij tegen Fox News. Daar sprak Trump ook over de vele doden door de uitbraak. Hij zei in te schatten dat er in Amerika 75.000 tot 100.000 mensen zullen sterven door het virus. Desondanks noemt hij de reactie op het virus een succes. In de VS zijn tot nu toe zeker 67.000 sterfgevallen als gevolg van het virus bekend. Er zijn meer dan 1,1 miljoen besmettingen vastgesteld. Het weer, eerst bewolkt, mogelijk wat regen, later zo goed als droog. En het is zonnig en het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 But not enough to. comes a time in your life when you have to fight yourself free and say 4. said what you doing man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 Tot What's uh -huh.